Renate Kok met het NOS Journaal. Voor het eerst is in de Verenigde Staten het nieuwe coronavirus uit China aangetroffen. Dat gebeurde op de luchthaven van Seattle bij een reiziger uit China. Het virus stook voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan... en heeft zich inmiddels verspreid naar Peking en Shanghai en de zuidelijke provincie Guangdong. Voor zover bekend zijn er 300 mensen besmet en zeker zes mensen aan het virus overleden. Gisteren bleek dat het nieuwe coronavirus overdraagbaar is van mens op mens... Op Curaçao is een groep van 12 Venezolaanse asielzoekers in hongerstaking gegaan. Ze vragen om bescherming tegen het regime van Maduro, maar zijn gevangen gezet. Amnesty International spreekt van onmenselijke omstandigheden... en roept de regeringen van Nederland en Curaçao op om een einde te maken aan de detentie. De Venezolanen zitten al meer dan acht maanden vast... in sommige gevallen tussen veroordeelde criminelen in de Curaçaose gevangenis. Hun advocaten zouden nauwelijks toegang krijgen om hen bij te staan... Twee dieven hebben toegegeven dat ze een schilderij van Gustav Klimt hebben gestolen, jaren geleden. Het werk, Portret van een Dame, werd uit een Italiaans museum gestolen en was 22 jaar lang spoorloos. Afgelopen december vonden de tuinmannen van het museum het schilderij terug. De 66-jarige criminelen zitten vast voor andere diefstallen. Mogelijk zijn ze gaan praten om strafvermindering te krijgen. In de strijd om de KNVB-beker heeft Aanzet zich als eerste geplaatst. In Os was de ploeg uit Alkmaar met 2-0 te sterk voor top Os. Vanavond zijn er nog twee duels. Feyenoord speelt uit tegen Fortuna Sittard... en FC Utrecht neemt het op tegen FC Eindhoven. Het weer in de loop van de avond gaat het licht vriezen in het zuidoosten. Ontstaat er ook mist. In de rest van het land is het bewolkt. Vannacht kan er wat lichte regen gaan vallen in het noorden. En de minimumtemperaturen komen uit de, tussen de min 2 en 4 graden.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 luisteraars Welkom bij Pearson Radio Show 1369 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Surrounded, zo heet het nieuwe album van Mark and Roy. Daar gaan we mee beginnen. Daarna komt uh, van onze sympathieke All Groomer Gone, Silence in a Blue Room. is meditatieve muziek en um, de beste L. Groomer kan, Ja, je zou denken dat hij heel ver weg komt. Nou, wat gewoon in Duitsland hoor. Helemaal niks mis mee. Uh, prachtige muziek. En uh, ja, toch een beetje status apartus in de Nieuw Age muziekwereld. Dan hebben we nog 13 andere werkjes. Dat kan je allemaal volgen op www.pietsvollradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 my website www.anayamusic.com